Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse politie zegt dat ze een aanslag in Madrid heeft verijdeld met de arrestatie van een Mexicaan. Volgens de politie was de man van 24, een chemiestudent... van plan om vanavond tijdens een demonstratie tegen het bezoek van de paus... een aanslag te plegen met gas of chemicaliën. Via internet had de man laten weten dat hij streng gelovig is...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 Goedenacht, u luistert naar het tweede uur van het nieuwe Radiolab-programma WNL Society Club. En u kunt naar ons toebellen. Heb je een eigen bedrijf of ben je bezig een eigen bedrijf op te zetten? Laat het ons weten via telefoonnummer 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En wie weet zit je zo meteen bij ons in de uitzending, aan Andy? Ja, het zou leuk zijn. U kunt ook nog steeds twitteren. Uh, hashtag WNL of uh, WNL Society Club. Dat komt allemaal binnen hier op... Uh op de redactie en in de studio, met zometeen... Uh, hoe verkoop je je product door middel van uiterlijk vertoon? En de zon laat zich nog maar weinig zien... maar de ijskroentjes vliegen over de toonbank... bij de startende ondernemer Eve Bus. Als u zelf Twitter heeft, weet u er waarschijnlijk alles van. De Twitter-bio. Hierin kan de twitteraar vermelden wat hij in het dagelijkse leven doet. Is het een scholier, webdesigner of artiest? Het staat er allemaal in. Onze verslaggever Rens Schoosling kwam, kwam een interessante Twitter-bio tegen. Gebaseerd op een waargebeurd leven, stond erin. De interesse was gewekt en dus toog Rens naar de eigenaar van het Twitter-account... de jonge ondernemer Omar Kabiri. Je zou mis eens moeten googlen. Omar Kabiri is een jongen van 26 jaar... die af en toe geheime feestjes organiseert in Amsterdam voor bijzondere jongeren... Jonge ondernemers, maar ook bekende namen als Arie Boomsma en Hanna Verboom... ...komen gezellig langs op een feestje van deze 26-jarige jongen. Een bijzonder persoon naar mijn idee. Maar wat hij precies doet, blijft voor mij ook een raadsel. Ik mail hem met de vraag, wat is eigenlijk je werk? En hij antwoordt dit. Ik, doe, ik heb eigenlijk niet echt een job, ik heb niet echt werk, iets vastigs of zoiets. Ik, ik move gewoon van project naar project van dingen uh, die ik voornamelijk leuk vind om te doen. Nou, nu snap je wel dat het daar niet veel duidelijker van werd. En daarom dacht ik, ik moet met deze jongen aan tafel gaan zitten. Dat heb ik vanmiddag gedaan, in Amsterdam, om erachter te komen wat hij precies doet en waarom hij zo succesvol is. We zitten hier echt in een soort van uh, cafeetje hier midden in Amsterdam. Dit, dit is een beetje de plek waar jij jouw werk doet, Amsterdam. Ik kwam op jouw naam via Twitter omdat ik begreep dat jij geheime parties organiseerde met allemaal hele bijzondere mensen. Ik, ja, ten eerste, wat is dat? Het is meer een, uh, ja, een get-together van uh, jonge mensen die succesvol zijn in verschillende... Uh, ...markten of beroepen of, of, of, of ja, kunsten, zeg maar. Uh, en uh, ja, daar probeer ik een platform voor te bieden voor die jonge, succesvolle mensen. Want op school wordt je voornamelijk verteld van oké, okay, uh, als het je niet lukt, weet je, als je faalt, probeer het gewoon nog een keertje. En, uh, maar ja, wat nou als je de eerste keer dat je probeert dat je succes hebt? Uh, wat moet je dan doen, weet je? Dat is, dan is er vaak geen enkele leraar die je dat kan vertellen. Dus er zijn er wel voorbeelden daarvan. En uh, die voorbeelden probeer ik dus op zo'n Shisha Lounge, wat gewoon voor een klein select groepje is, uh, Ja, die probeer ik voor die groep te zetten. Die interview ik dan in. En die groep kan er dan luisteren, uh, vragen stellen, maar ook onderling netwerken. En dat allemaal onder, daarom heet Shisha Lounge, onder het genot van echt een lekkere Arabische waterpijpen. Ja, ja maar, maar dat is natuurlijk niet je enige baan. Je, je doet meerdere dingen. Baan. Dat klinkt zo randstadachtig zo uitzendbureauachtig heb, heb je geen baan? Nee, eigenlijk niet, nee. Wat doe je? Hoe moet ik het zien? Ja, uh, nou, ik geef zo nu en dan een lezing. Ik uh, ben bezig om de tv-wereld in, in, in, in te stappen. Ik heb al goede feedback erover en ben hebben verschillende publieke omroepen langs geweest. Ik hoop dat het uh, daar wat uitkomt. Ja, en daarnaast dus, uh, nu voornamelijk uh, bij uh, verschillende uh, PR-bureaus, zo nu dan ook als reclamebureau of gewoon partijen direct, organisaties direct, uh, verhuur ik mezelf om adviezen te geven. Ik ging gisteren even googlen en toen kwam ik bijvoorbeeld Richard Branson, multimiljonair, neemt studenten mee naar Obama en dan staat er een hele leuke foto van jou bij. Wat is dat voor verhaal? Ja, tof man, dat werkt echt goed bij de vrouwtjes. Nee, uh... Spam het even op de radio. <laughs> ja, ik probeer, ja, het is gewoon gebeurd en het is ontzettend tof. En, dat en heeft... Je bent echt naar Obama geweest? Of? Nou ja, het was dus een, een congres, was daar van de Big Improvement Day in uh, 2009 op dezelfde dag van de inauguratie van Obama. En uh, ik was, er was dat congres, en moest je 1000 euro pp betalen om binnen te komen. En ik dat hou... was de Big Improvement Day. Improvement Day. En ik hou persoonlijk niet zozeer van betalen voor dingen. Uh, weet je wel, ik bedoel, uh, dus ik heb geprobeerd om er gratis naar binnen te komen samen met de vrienden als nepjournalist, nep perskaart en dergelijke. En toen, oké, okay, we zitten daar, we zitten daar tussen alle andere pers. En Richard Branson komt op het podium. Ivoneer interviewt hem de eerste 40 minuten. En in het laatste kwartier dus, kunnen worden de vragen vanuit het publiek uh, worden gesteld door Ivoneer. Toen hij het gesprek met Ivoneer had, zei hij: Ja, ik ga zo meteen naar de inauguratie van Obama. En toen zat ik met die grapje van mijn Len Hulsbos. Uh, zat ik al van: Oké, okay, uh, wellicht is het dope om mee te gaan, weet je wel. Ja, waarom niet? Dus toen sms'den we allebei van. Weet je, uh, Dear Richard is the room on the plane to DC for two broke students. En ja, van het een kwam het andere. Een uur later zaten we ze privéjet en, uh, aan de Moët. En uh, ja, het was gewoon fantastisch. Straks hoort u meer over oma Kabiri en proberen wij toch echt te achterhalen wat zijn baan nu precies allemaal inhoudt. Ja, en onze uitzending gaat natuurlijk voornamelijk over geld en luxe. Dus uh, welk liedje past er nou beter bij dan Hello Black met I need a dollar? I'm mm -hmm. Inside the bottle Hope it ain't written in stone hey, hey. Because I've been working, working myself Dat was Allo Black met I Need a Dollar. Het is het 12 minuten over drie. Net, net hoorde u onze verslaggever Rens Gozeling al even in gesprek met Omar Kabiri. Een 26-jarige jongen die drie jaar geleden meevloog in de privéjet van Virgin-oprichter Richard Branson. Eh, wat Omar Kabiri precies doet in het dagelijks leven bleef tot nu toe een beetje vaag. En dus probeert Rens te achterhalen waar Kabiri zijn geld mee verdient. Omar Kabiri, nog zoiets wat ik dan op Google vond. Ik vond een artikel van jou. Um, oude, oude, stemmen weg. Oude, ja, stemmen weg. Nee, ik, ik vond inderdaad een website die jij ooit hebt opgericht. stemmenweg.nl. En daar zou je iets voor, als, je, als er 50.000 stemmen voor jou waren. dan zou jij vertrekken naar Marokko waarschijnlijk. Je ja. zit hier nog? Niet gelukt. Nou, naar Marokko. Ik bedoel, Marokkanen gaan niet alleen maar naar Marokko met vakantie, hoor hè. Het is niet altijd dat we terug gaan naar onze tantes. Damn, man. We houden ook al van Venezuela en dat soort landen. Nee, uh, dat, was, dat was eerder eigenlijk als volgt. Een vriend van mij werkt bij een hotelgroep en die had een uh, competitie gelanceerd... waarbij je een jaar aan ja, hotelovernachtingen over de hele wereld in hun hotelgroep uh, kon winnen. Kon hij vroeg mij om wil je eraan meedoen? Ik zeg, oké, okay, doe mee. En dat heb ik gedaan. En, en nou, op een gegeven moment van de 6000 inzendingen stond ik in de top 10. En de finish was bijna in zicht. En toen dacht ik van, ja, als de finish bijna in zicht is, why the fuck not, weet je wel. Dan het best wel cool. Dus uh, toen dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat zeg maar niet alleen maar mijn vrienden en, en familie op mij gaan stemmen. Maar wellicht veel meer mensen. Uh, dus ik gebruik zeg maar de maan van de dag. En welke maan van de dag werkt goed? Nou, kijk naar de PVV. Marokkanen. Dat, dat tuig. En uh, dus ik dacht: Oké, okay, ik ga iets verzinnen zeg maar, dat zeg maar, dat zeg maar, spreekt. Dus ik, ik gaf Nederland de kans uh, om de Marokkanen Marokkaan het land uit te stemmen. Uh, maar wat men dus niet wist, was dat als zodra ze op mijn stemden, op die grote stembutton op die website van Stem Mij Weg. Uh, ...dat het uiteindelijk eigenlijk betekende dat ze mij omhoog stemden in die competitie. Ja. In het begin was het wel grappig als je zo dat mensen zo, zo kwamen van... Eh, ...wat raar, dat doen we toch niet? En de anderen zeiden, joh, is goed. En op een gegeven moment kwam het door do uit het doosje of zoiets... ...en toen uh, moest men er wel om lachen. Wat maakt jou nou anders of bijzonder dan, dan de andere mensen die dit misschien ook zouden willen? Hetgeen wat ik wel heb geleerd in de afgelopen periode is snel concreet worden. Uh, dus je kan een goed idee hebben... Uh, en, uh, maar ja, wel, hoe kan iemand je helpen als je niet precies weet wat je nodig hebt? Ja. Daar wordt, dat wordt wel vaak tegen me gezegd. Oma, oh, jij bent gewoon heel erg goed in het inzien wat, wat, uh, wat mensen aan elkaar kunnen hebben. Dus de win-win. Ja. Ja. Ja. Volgens mij hebben we nu gevonden waarom jij zo succesvol bent. En? Ja. Jij bent gewoon heel concreet met dingen en weet hoe je het aan moet pakken. Ja, wellicht. <laughs> uh. Volgens mij weten we nu ongeveer wat Oma Kabiri precies is. En... Ja, goede dingen inderdaad. Dat, dat doe je vooral. Heel erg bedankt, hè? Geen dank, ouwe. U hoorde Rens Goozeling in gesprek met ondernemer Omar Kabiri. Onze lijnen staan nog wagenwijd open. U kunt bellen naar 0800-1121 om uh, uw beginnende bedrijf te promoten. 0800-1121. Ja, en uh, natuurlijk kunnen we ook nog twitteren, mensen. Gewoon lekker uh, twitteren, maakt niet uit wat. Uh, hashtag WNL erbij en het uh, komt hier binnen. Uh, verder gaan wij uh, kijken wie er naast held op het veld ook held wordt op mooie sokken. Dat werd begin augustus namelijk bekendgemaakt in Amstelveen... tijdens Esquire's Most Fashionable Footballer of the Year verkiezing. Naast aanwezige voetballers zoals Pierre van Hoordonk en Gregory van der Wiel... was Glamorous Nederland natuurlijk ook op deze avond aanwezig. Evenals onze verslaggeefster Francis, die met de modemeisjes Maria Taylor en Tamara Elbas de herenkleding besprak. De schoenen met noppen zijn even uit en de tenuutjes hangen in de kast, want vanavond zien wij alleen maar stijlvolle voetballers hier. Ik ben op de leukste voetbalwedstrijd van het jaar, namelijk Esquire's Most Fashionable Football Player of the Year. Voor de derde keer op rij heeft dit mannenblad een elftal samengesteld met spelers die volgens hem een uitgesproken kledingstijl hebben. Via het internet konden mensen stemmen en vanavond zal de winnaar bekend worden gemaakt. Maar eerst maar eens kijken wat de mensen er hiervan vinden. Nou, ik sta hier naast twee van de echte modemeisjes met een missie. Wat is nou voor jullie van degene die vanavond moet winnen? Nou, als je het heel erg vindt, ik heb me er niet in verdiept. Oh, schande. Ik kom altijd voor het feestje, want dat is wel altijd heel leuk hier. Wat maakt het feestje dan zo leuk? Ja, ik denk toch wel een beetje het publiek, het algehele voetbalsfeertje eromheen. Een beetje glitter, een beetje glamour. Ja, daar houden wij wel van. Ja, nou, de glitter en glamour heb je in ieder geval uh, helemaal aan. Maar wat is het dan ook echt dat je denkt, dit hoort erbij, een beetje glitter en glamour? Nou ja, goed, als je een beetje kijkt naar de voetbalvrouwen, denk ik wel. Dat is natuurlijk glitter en glamour ten top. Dus we hebben ons wel gewoon een beetje aangepast. En wat is voor jullie nou echt een modeflater bij voetbalmannen? Jeetje, vind ik heel moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind voetballers altijd best wel leuk uitzien. Maar ook in het, in het tenuurtje vind ik het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ik hou wel van de sportieve look. Maar ja, modeflater, geen sportschoenen in, uh, nette uh, net, uh, schoenen natuurlijk. Maar ja... dat een man in de kast moet hebben. I love men in een uh, in, in suit. Dat vind ik zo sexy. En voor jou? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. En nog een bepaalde kleur dan? Uh, nou, ik hou niet uh, van mannen met hele flamboyante uitgesproken kledingstijl. Laat mij maar kleurrijk zijn en de man naast me het liefste gewoon in een zwart of donkerblauw pak. En voor jou, ben jij graag kleurrijk en de man dan wat, wat rustiger? Ja, ik sluit me daar nou ook aan bij aan te maken. We zijn echt vriendinnen, dat kan je wel eens zien. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel leuk als een man een beetje een, een rolshirt kan dragen, hoor. Dat vind ik dan wel, wel leuk, maar het moet niet te veel zijn. Ik bedoel, laat hem maar lekker grauw, grijs en bruin en niet zoveel opvallen en mij maar stralen daarnaast, ja. Heb jij je misschien wel een beetje verdiept in wie er vanavond genomineerd zijn? Nee, ik zou vertellen, ik heb dus jarenlang alle voetbal gevolgd. Maar dat was omdat ik nog thuis woonde met mijn broer, die ook voetballer is. En nu ik dus zeg maar al jaar op mezelf woon, heb ik helemaal niet meer in voetbal verdiept. Als ik zeg Demi de Zeeuw, dan weet je wel wie deed. Oh, ja, met die hele mooie ogen. Die staan op één in de pol. Nee! Maar ja. oh, die, die stond ook in LOMO laatst of zo. Ja, super mooie foto's. Ja, ik ben toch. Ja, misschien ben ik wel voor hem. Maar dat is en van Wolfswinkel nooit van hoort. Ja. Oh. Ja. En de echte modemeisjes hebben smaak, want zojuist is bekend geworden dat Demi de Zeeuw zich de most fashionable voetballer 2011 mag noemen. Zelf is hij helaas niet aanwezig, maar zijn vriendin heeft een woord voor hem in ontvangst genomen. Ik vond het een leuke avond en ben nu al benieuwd welk elftal Esquire volgend jaar zal selecteren. Succesvol verkopen door middel van uiterlijke presentatie. Het is tegenwoordig allemaal mogelijk. Steeds vaker werken mensen niet alleen aan het product of de dienst die ze willen verkopen, maar ook aan zichzelf en hun uiterlijke vertoning. Ja, moeten we nu zwart dragen of juist kleurrijk zijn als we willen verkopen? We vragen het aan Sabet van Veen, imagodeskundige bij Imagomatch. Goedendag mevrouw van Veen. Goedendag. Hoe belangrijk is uiterlijk vertoon bij verkoop nu eigenlijk? Uiterlijk vertoon is belangrijker dan uh, menig een uh, zou willen ook. Mensen kunnen namelijk vooral als je iemand niet kent, kunnen ze nergens anders op afgaan dan datgene wat ze zien. En mensen hebben binnen een paar seconden waardeoordelen delen over, een, uh, over een ander. En dat heeft weer te maken met je limbisch systeem. En dat is een onderdeel in je hersenen die ervoor zorgen dat je dat ook, ook niet kan laten. En... Dus ook al uh, ben je netjes opgevoed, uh, toch zeg maar, uh, zorgt het limbisch systeem ervoor dat je altijd vooroordelen hebt. En het, die zijn, dat zijn vooroordelen op basis van uiterlijkheden en het gaat nooit over je zijn en je kennis. En kan dat dan de doorslag geven bij een mogelijke deal? Beslist, beslist. Er, zijn ook, uh, recentelijk, uh, er worden sowieso steeds meer onderzoeken gedaan op dat gebied, ook in Nederland. In Amerika doen ze dat al heel lang. En als je ziet, zo heeft laatst op de Universiteit van Tilburg... He, is er een onderzoek geweest dat de prestigieuze merken zorgen voor succes. Hebben ze getest, zeg maar, met wat goede doel. Gingen ze langs de deuren en de een had een merkpolo aan en de ander niets. En dan bleek gewoon te beginnen met een merkpolo... dat die meer geld op dan, dan zonder merkpolo. En zo heeft uh, Stefanie Tziotsi van Erasmus MC ook een uh, onderzoek gedaan dat gaat over um, wat de klant doet met het advies van een consultant als hij zeg maar, succesvol uh, gekleed is of, um, of ja, zeg maar vrij notchalant um, uh, zeg maar wat minder aandacht aan besteed heeft aan zijn, uh, aan zijn uiterlijk. En het blijkt dat men, ook al is de inhoud van, um, van het advies van degene die er meer shabby uitziet... Um, dat, dat, dat, dat advies wordt zeg maar minder serieus genomen dan degene die uh, uh, zeg maar er succesvol uitziet. En wordt de uiterlijke vertoning steeds belangrijker of zit daar geen verschil in met vergelijking tot tien jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, het wordt steeds belangrijker, maar dat komt ook uh, doordat we steeds meer visueel zijn ingesteld. En zeker als je naar de jongere groep kijkt, die, uh, die, die, die, zijn, ja, die, gaan, die gaan heel erg af op beelden en op plaatjes... En ook als dat interessant is, dan gaan ze ve kijken ze verder. En het heeft ook te maken dat, ja, in onze tijd, uh, mijn tijd, ik vind het erg om te vertellen, maar toen had je nog <lacht> Nederland 1, 2 en 3. En dat is klaar. En nu heb je zoveel mogelijkheden om allerlei informatie te vergaren. Dus als het een niet aanstaat, ga je door naar het ander. Dus er zijn die hele uh, groep mensen die, uh, die nu grootgebracht worden, die zijn niet anders gewend. Dus die gaan heel erg af op beelden. Plus dat men uh, ja, toch er ook steeds meer wat onderzoek betreft achterkomt. Dat je zo enorm laat leiden door uiterlijkheden. En zitten daar gevaren aan? Uh, zeker, want je doet heel veel mensen tekort. Dat is absoluut zo. Dat is ook waarom mijn werk leuk is. Want ik ben heel dag bezig met mensen blij maken met zichzelf. Om ze om, om het aan te geven van waarom, waar komen nou bij die persoon de vooroordelen en waardoordelen vandaan dat je het ook niet zeg maar, op je karakter hoeft te betrekken... maar gewoon weet je, ja, je hebt zo'n neus en, uh, uh, en die vorm ogen die liggen dieper in de kast... en uh, de mond uh, zo en zo... en daardoor heb je een afstandelijke, wat Norse uitstraling. Maar dat zegt niks over je binnenkant. En, en wat zijn de do's en don'ts op het gebied van uiterlijke presentatie naar de klant toe? Nou, sowieso verzorgd en respectvol. Uh, verzorgd bedoel ik, ja, je kleren moeten gewoon schoon zijn, uh, het moet gewoon passen... Uh, ...schoenen moeten gepoet zijn... ...weet je, dat iemand echt zoiets heeft van... ...ja, die, die persoon doet moeite voor mij... ...als ik al het gevoel heb, of een klant het gevoel heeft... ...van nou, die heeft niet eens... ...die heeft niet eens zin om moeite te doen... ...om zich fatsoenlijk te kleden... Uh, ...dan uh, ja, gaat hij dan wel moeite doen... Uh, ...als er iets niet goed is met het product... En, uh, ...of uh, bestelling komt te laat. Dat, uh, die associatie wordt gewoon heel snel gelegd... ...en respectvol... Uh, ...dat is afhankelijk van uh, welke branche natuurlijk zit... En bij de ene branche kan het net wat bloter en hipper dan bij de andere. En met buitenlandse relaties eh, moet je eigenlijk ook even oppassen. Die, eh, vooral Belgen bijvoorbeeld en Duitsers, die zijn veel formeler gekleed. Maar nogmaals, het is dus wel eh, brancheafhankelijk. En eh, ja, dan is het toch fijn als je zeg maar een beetje aanpast. Uh, dus bij man in pak, zichtbaar borsthaar, schrikt dat af? Nou, vrouwen zijn daar overal niet zo van geschomeerd. Maar dan nogmaals, of het netjes getrimd is of niet, maakt het ook nog uit. En of je een, als je bij een strandtent werkt, kan het best. Maar ik zou dat niet doen als je bij een bank werkt. En bij de vrouw, is er een haarkleur dat garant staat voor succes? Nee, geen haakleur. Wat eigenlijk garant staat voor succes is dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Maar wel snapt wat je... Uitstraalt, zodat je, um, zodat je zeg maar, mee kan bewegen. Dat je iedere keer wat meer autoriteit kan uitstralen. Maar dat je wel altijd dicht bij jezelf blijft. Want als je je verkleedt. Dus dingen doet van buiten die helemaal niet bij je passen. Dat, dat voelen mensen in het onderbewuste aan. We worden zo aangestuurd door het onderbewuste. En dan worden we ons steeds bewuster van. En of we dat heel erg leuk vinden, is het tweede. Dus maar is... Vrouwen, vrouwen hebben een. Ja, vrouwen. Is, Overal afhankelijk van het beroep. Hè? Maar het is ook niet te bloot. Niet te kort en niet te bloot. Want hoe meer bloot zeg maar, je hebt, hoe meer het afleidt van je inhoud. Vrouwen die kunnen bij andere vrouwen gemiddeld hè, een decolleté niet echt waarderen. Vooral als ze zelf weinig borsten hebben. En mannen raken enorm afgeleid. Dus het is uh, heel erg persoonsgebonden. Het is echt beroepsgebonden en ook persoonsgebonden, ja. Okay. En dan kun je op bepaalde leeftijden kun je weer meer maken dan op andere leeftijden. Op bepaalde sectoren kun je weer meer maken. Maar het mooiste is als je snapt uh, wat je zelf uitstraalt en wat je zelf uh, wil uitstralen. En, en dat je dicht bij jezelf blijft. Maar wel respect voor me toe. Dan kunnen we nu dus allemaal beslagen ten ijs komen. Ja, iedereen. <laughs> dat, is echt, dat is echt zo. Maar ik heb natuurlijk ook wel vaak mensen die... Uh, ja waanzinnige inhouds hebben, echt heel goed zijn. En heel, heel, ja, ook mensen die echt iets, iets willen, willen bereiken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Maar die gewoon uh, ja feiten al uh, afgeserveerd worden... voordat ze de deur nog binnen zijn gegaan. En, en dat ja, is heel, ook heel makkelijk om uit te leggen. Het is echt niet dat andere mensen iemand iets meteen niet gunnen. Maar het heeft wel te maken met uiterlijkheden. Nou, ja, helder. Dank u wel, uh, imago-deskundige Zabet van Veen. Graag gedaan. Het is drie minuten voor half vier en u luistert nog steeds... naar het Radio 1-programma WNL Society Club. Als het aan het Duitse bedrijf Wimdo ligt... verblijven we de volgende vakantie niet meer in hotels. Travel like a local, noemen ze het. Appartementeigenaren verhuren hun woning dan aan toeristen. Het concept is deze zomer ook in Nederland gelanceerd. Tientallen Nederlandse verhuurders... hebben hun woning ondertussen online aangeboden. Maar hoe veilig is deze manier van verhuren eigenlijk... Onze verslaggevers Francis en Jury bekeken een woning uit het aanbod van Wimdoe in Hartje Amsterdam. Ik zit hier naast Richonel van Wimdoe. Kun je misschien in het kort uitleggen wat Wimdoe precies is? Uh, Wimdoe is een platform uh, die ervoor zorgt uh, dat reizigers vanuit over heel de wereld, uh, maar ook dus in Nederland uh, een accommodatie kunnen vinden. Uh, dus wij zijn puur een platform die, die twee partijen bij elkaar brengen. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld een reiziger uh, vanuit Italië en die wil graag naar Amsterdam voor een zomervakantie. Nou, die kan dan kijken op de website, uh, zoekt een huisje in Amsterdam om te verblijven voor een short stay, dus uh, laten we zeggen twee weken of een weekje. En dan zijn wij degene die die twee partijen bij elkaar brengen. Dus uh, en de host, dus degene die bijvoorbeeld in Amsterdam zit, uh, die kan uh, zijn eigen regels uh, bedenken. Dus uh, hoe lang mag die persoon blijven, of uh, hoe zijn eigen prijs mag die bedenken. Dus het is puur een platform om die mensen bij elkaar te brengen. En hoe is dit platform precies ontstaan? Uh, nou, er waren uh, dus uh, drie, uh, drie oprichters. Eén van de drie oprichters, Christophe, reisde heel veel voor zijn werk, voor zijn vorige werkgever. Toen op een gegeven moment dacht hij van, uh, ik, ik blijf elke keer blijf ik in een hotel slapen. Maar ik vind het niet echt heel persoonlijk. Ik wil eigenlijk meer de persoonlijke, persoonlijke, authentieke ervaring hebben van de stad waar ik verblijf. De stad echt voelen? Ja, de stad echt leren kennen, zoals een local die leren leert kennen. Dus een local kan je bijvoorbeeld vertellen, ga daar niet heen om drie uur s nachts, want dat is niks. Ga daar wel heen. Dat is de beste, uh, beste tapasbar. Dat is de leukste club, begrijp je, maar als, als je geen loker bent, dan weet je dat niet. Nou, toen heeft hij met, met z'n twee uh, medeoprichters bedacht van, nou, hoe kunnen we nou dit aan meerdere mensen brengen? Hoe kunnen we nou zorgen dat meerdere mensen het kunnen ervaren? Ja, en toen hebben ze, hebben ze bedacht, nou, een naam, een catchy naam, iets wat, wat makkelijk uit te spreken is over heel de wereld. Want mocht het gaan groeien buiten, buiten Berlijn, een beetje buiten Duitsland, dan zou dat uh, uitgesproken kunnen worden iedereen. En dat is Wimdom geworden. We lopen hier door het appartement van een van de Wimdoe-verhuurders. Het is een uh, groot appartement midden in het centrum van Amsterdam. En het ziet er allemaal hartstikke luxe uit. Volgens mij is dit uh, appartement niet goedkoop om te huren. Ik spreek hier met de eigenaresse. Is het inderdaad voor het uh, hogere segment bestemd? Um, nou, misschien wel een beetje. Ja, Maar daar krijg je wel heel veel voor, sowieso. Want de prijzen uh, die ik voor dit huis vraag... Uh, als je dat in een hotelkamer zou omrekenen, dan zou je echt wel op een veel hoger bedrag uitkomen. Want hoeveel kost het eigenlijk om hier een nacht door te brengen? Uh, dit is tussen de 180 en de 240 euro per nacht. En wat krijg je er allemaal voor terug? Uh, een heel groot mooi appartement aan de gracht, een, uh, een loft uh, en een volle koelkast met uh, drankjes, een flesje wijn, uh, wat Nederlandse lekkernijen zoals stroopwafels een fiets om als een echte Amsterdammer door de stad te fietsen en uh, een kast met uh, ontbijtspullen. Hoe kwam u op het idee om uw woning te verhuren? Ik kwam eigenlijk een beetje op het idee omdat uh, mijn vriend heeft ook zo'n soort woning en de ene keer zitten we bij hem, de andere keer zitten we bij mij en uh, nou, het is een moeilijke tijd uh, om je huis uh, te verhuren of te verkopen voor lange termijn dus dit was een hele leuke mogelijkheid eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen u weet niet van tevoren wie er hier komt, is dat niet een beetje eng? Ja, um, aan het begin had ik daar wel, wel moeite mee. Ik heb het nu nog niet heel vaak verhuurd hoor. Maar die allereerste keer dan denk je wel van oh jee. Maar je krijgt sowieso informatie van de persoon die, uh, die langskomt. E-mail, creditkaartgegevens, telefoonnummer. En uh, je doet natuurlijk zelf de deur open. Dus je hebt ook persoonlijk contact met die persoon. En dat is wel heel fijn. Om... Dan is het natuurlijk al wel te laat mocht het iemand zijn die je liever niet in huis heeft. Ja, goh, nou ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar... Maar ik heb er wel een goed vertrouwen in. Ja. Wat voor mensen krijgt u hier over de vloer? Ik heb één Amerikaans stelletje gehad uit de filmindustrie. Die, uh, die moesten naar Parijs uh, voor een film, maar die wilde even Amsterdam aandoen. En uh, iemand uit Duitsland, een zakenman. En als hij hier voor de deur staat, dan heeft hij waarschijnlijk het hele huis al schoongemaakt. Dan is het hele huis uh, Picobello uh, schoon. Ja. En alle kostbare spullen die zijn natuurlijk weggestopt. Um, ja, nou, wat, wat, wat kleine dingen stop ik weg. Maar ik probeer het wel huiselijk te houden. Dus ik haal bijvoorbeeld geen schilderijen weg of zo. En uh, nee, dat. U uh, nee. vreest niet dat daar een krasje over komt. Of dat er over de salontafel een fles wijn overheen wordt geknoeid. Nou ja, die risico's zijn er altijd ook bij mezelf, denk ik dan. Maar, ja. maar zijn er wel dingen over afgesproken? Dat zij borg moeten betalen. Mocht er iets misgaan? Nee, er is op zich niks uh, over borg. Nee. En u heeft er ook nooit spijt van gehad dat u die woning verhuurd heeft aan één persoon? Nee, absoluut niet. Nee, de laatste gast die is geweest ook zelfs een doosje bonbons achtergelaten. Dus dat was wel heel lief. We hebben nou 70 appartementen in Amsterdam. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 70 appartementen niet worden getrashed? Dat iemand komt en zeg: nou ik ga graag bij, bij Wimdu. En uh, hij laat het achter in een puinhoop. Gewoon één groot feestje in de weekend houden en dan een puinhoop achterlaten. Ja, daar hebben we natuurlijk wel aan gedacht. Uh, en wat je dus hebt, is dus je hebt een profiel. En uh, je kan dus, uh, als je ergens heen gaat, uh, een host die kan dan zeggen, nou oké, okay, je bent langs geweest, Peter is langs geweest bij Linda bijvoorbeeld. En dan zegt, uh, dan zegt Peter van, uh, ik, uh, ik, ik, Peter gedraagt zich, en uh, Linda gedraagt zich ook. Als Peter weggaat, dan zegt hij, nou ik ga even een review schrijven. Nou, en dan zegt hij, nou het was hartstikke leuk, uh, Linda die doet precies hetzelfde. En, en dan heb je dus een review. Maar die review die kan jij als, als host of als reiziger, kun je niet, kun je niet verwijderen. Dus wat er ook gebeurt, of het nou een hele slechte is, of een goede referentie... Hij blijft er altijd op staan. Altijd op staan, die geschiedenis staat vast. Ik, uh, ik vind het een gedurfd concept, Jury. Zomaar je huis of appartement uh, verhuren aan iemand die je toch niet goed kent. Zou jij dat doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dan mensen in huis krijgt. Of dat, ja, daar zou ik dan bang voor zijn, dat je mensen in huis krijgt... waarvan je denkt dat ze uh, de hele boel de boel laten... maar dat ze dan bij terugkomst uh, alle schilderijen van de muur hebben gerukt... En, uh, wij hebben gemorst over je dure ja. tafel. Ja, ik kan er eigenlijk niets uh, aan toevoegen. Ik ben het met je eens. Uh, nou goed, u kunt, u kunt nog steeds twitteren. Uh, hashtag WNL. Uh, ja, laat lekker horen wat je van onze uitzending tot zover vindt. Achter de honderden startende ondernemingen in ons land zit af en toe een bijzonder verhaal. Eve Bus is de bedenker van Event Ice Service. Hij is 23 jaar, komt uit Doetinchem en heeft sinds 2009... een eigen bedrijf in het leveren van ijsklontjes aan evenementen. Francis liep een dagje mee met Eve om meer over hem en zijn bedrijf te weten te komen. Even, kun je mij in het kort uitleggen wat Event Ice Service precies is? Event Ice Service is een bedrijf uh, wat nu het derde jaar uh, in is gegaan. En dat verzorgt ijsklontjes en krustijs op evenementen en uh, cafés, kroegen, zalen. En daarnaast ondersteunen we nog evenementen op het gebied van horeca. En je zegt dat je met je derde jaar in bent gegaan. Hoe is het zo ontstaan je bedrijf? Nou, dat kwam als idee. Ik werkte het afgelopen jaar het vijfde jaar voor de Zwarte Cross. En dan komen we elk jaar met een idee om iets ja, beter te, te maken. En op een gegeven moment zaten we aan een te denken voor de Zwarte Cross. Ook omdat het vaak, ja, temperatuur, hè. het is vaak 25 of 30 graden. Ook wel, ja, regenachtig, maar dat te zijde. En toen dachten we, nou, we gaan ijsklontjes verzorgen. Alleen op een gegeven moment werd het bij hun niks. En toen had ik een logootje en een websiteje online gegooid. Gewoon eens kijken wat er op, op afkwam. En uh, toen hadden links en rechts uh, ook wat mensen, mensen ervan gehoord. En evenementenwereld ervan gehoord. Die kwamen bij me van even weer dat ijsklontje verzorgen. Maar had je toen al ergens een diepvries met ijsklontjes staan? Of was je het gewoon eigenlijk aan het inter op internet aan het proberen en kijken wat erop reageert? En precies wat je zegt. Ik had nog helemaal niks. Ik had nog geen Kamerverkoophandelnummer. Geen BTW-nummer, helemaal niks. En er werd links en rechts uh, werd erover gepraat. Uh, hier ook in de regio. Er kwam een aanvraag binnen op maandag en of dat in het weekend wel verzorgen. En toen dacht ik, ja, nou, nou is het dus serieus. En hoe ben je toen begonnen? Toen ben ik qua wat leveranciers gaan kijken, wie me dat ijsklontje kan verzorgen. diepvriezer geregeld. Mijn ouders over de zijk geholpen. <laughs> Omdat de diepvriezkisten in mijn garage moest komen te staan, dus alle fietsen moesten eruit. En toen de er op, op dinsdagavond gekocht, woensdag de bestelling binnen laten komen. Ik heb donderdag kwam verkopen Kamer nummer, B2 nummer aangevraagd, dat komt tegenwoordig ook allemaal, allemaal in één. En toen, je eerste die, dat weekend, hoe ging dat? Ja, ging super goed. Uh, die mensen waren hartstikke tevreden. Ik heb in het weekend nog een paar extra leveringen gedaan. Ja, en daar zit de kracht in, in het extra leven in de weekenden. Maar op dat moment had je daar ook al over nagedacht? Ja, links en rechts wel. Ik had er wel over nagedacht, maar ik wist niet dat die vraag daar, of die, de markt zo op, op zou reageren. Maar je had toevallig dat weekend nog extra ijsklontjes liggen. Ja, genoeg, daar had ik ook genoeg liggen, ja. <laughs> Meer dan genoeg. Hoe groot moet ik jou die vrieskisten op dat moment, zeg maar, voorstellen? Ik denk anderhalve pallet wat erin gaat. En uh, die anderhalve pallet is nu uitgegroeid tot uh, zes palletplekken die continu bezet zijn. En dan heb je het over 2,5, 3 ton aan ijsklontjes. Wat heb je precies? Ja, Ik heb gewoon de normale ijsklontjes zoals iedereen ze kent, maar dan wel uh, een smeltluis, zoals ik ze noem. Dat <laughs> houdt in dat het ja, klontje, klontje eigenlijk massief is. Doordat hij massief is, dan smelt hij alleen maar aan de buitenkant. Daarnaast heb ik ook nog uh, citroenijsklontjes. Dus voor, bijvoorbeeld voor in de tonic, voor in de cola. Uh, ja, het werkt ook wat hygiënisch wat mensen doen. Ja, innovatief en leuk voor de mensen om ook een drankje te hebben op dat moment. Maar is alleen citroen? Zijn er ook andere smaken van? Uh, nog niet. We zijn bezig met het ontwikkelen van een rosé ijsklontje. De markt van rosé op wijngebied gigantisch is, ook op evenementen. En we zijn nu bezig om dat ijsklontje zo te ontwikkelen dat je hem eigenlijk in elk rosé kunt gebruiken. Maar dat ook niet ten koste gaat van die wijn. En had je ook nog, volgens mij ook speciaal voor cocktails ijs liggen? Ja, ik heb daar crustijs voor in, de, in die frieshuis liggen. Als je het zakje vastpakt, dan uh, voel je al dat het allemaal crustjes is en dat het allemaal kleine stukjes zijn. En dan kun je cocktails uh, verder ja, meemaken. Ja, en straks meer over het koude klusje van Francis. Maar nu eerst het liefdesverdriet van een Amerikaans singer-songwriter. Hij komt uit New York en brengt op 20 september zijn nieuwe album Sweeter uit. We hebben het natuurlijk over Gavin DeGraw. Hier is zijn laatste hit Not Over You. is understood and I realize if you ask You was Kevin De Graaf met Not Over You. Het is uh, 11 minuten over half 4. En u luistert nog steeds naar WNL Society Club op Radio 1. We gaan terug naar Francis. Op een zonnige dag toen de mussen van het dak vielen... bevond zij zich in een koelcel bij het ijsklontjesbedrijf van Eefbus. Maar we staan nu eigenlijk voor de belangrijkste plek wel in het bedrijf, de Diepvrieshal. Hoe zet je jouw bedrijf nou op de markt? Nou, met name uh, moet ik zeggen dat het toch wel uit mond-op-mond -mond reclame komt. Ja, met name door de, de gunfactor die je links en -re rechts krijgt. Ook doordat het een leuk product is. Mensen vinden het gewoon humor dat je ijsklontjes kunt verkopen. Ik heb nu een nieuwe bus aangeschaft. Die wordt straks uh, beletterd helemaal ingepakt met ijsklontjes. En in deze tijd werken natuurlijk ook heel veel bedrijven met social media. Hoe werk jij daaraan mee? Ik uh, gebruik uh, Twitter om de mensen te laten zien dat het een actief bedrijf is en dat we vernieuwd willen zijn. Uh, zoals de QR-code, wat we links- rechts uh, gaan gebruiken, ook op de belettering van de auto. Zodat je mensen, als ze langs oplopen, goh ik wil het eigenlijk even opslaan. Scannen ze uw uh, QR-code en uh, lopen ze weer door, maar hebben ze het in ieder geval opgeslagen. LinkedIn, gigantisch veel mensen zitten daarop. Belangrijke mensen die je dus ook aan wil spreken daardoor. Daarnaast ook Facebook. Uiteraard kun je daar je events of je bedrijfje ook eens opstarten. En is er eigenlijk op ijsblokjesgebied veel concurrentie? De, zeker, er zit in de markt heel veel concurrentie. Ik onderschrijf me altijd door meer servicegerichtheid met het ijsklontje bezig te zijn. Met name het contact wat je met de persoon hebt. Ik hou altijd van een persoonlijk contact. En daarnaast het ondersteunen van het ijsklontje. Dus Zorg dat je ijsemmers te plaats hebt als dat nodig is. Zorg dat je weekendleveringen hebt, eventueel diepvriescapaciteit hebt. Maar maak het ook allemaal bespreekbaar naar je klant toe. Naast de ijsklontjes en krustijs verhuur ik mezelf eigenlijk nog. Ik was, ik was op een gegeven moment op de reeve. Alleen uh, bleef er toch nog een gat met wat uh, uh, openstaan in, uh, ja, op financiën, zeg maar. Mits dat ik dat dacht, belde de eigenaar van de Boegondi in Weil op. En die zegt op een gegeven moment, even, lijkt je niet toch leuk om uh, bij ons in het weekend uh, te komen werken? Ja, en daarnaast uh, de evenementen waar ik aan leverde, die kwamen ook met een vraag van: Eef, zou je niet als barhoofd uh, aanwezig willen zijn? Of als uh, hoofdhoorecade, dat je de inkopen erbij doet. Dat je in samenwerking met de Groos of met de Heineken, hoe je het ook wil noemen. Uh, ja, en zo rol je ook weer daarin. Welke problemen loop jij nou tegen het lijf? Nou, dat zijn er toch al een, een, een aantal. Uh, het is met name financiële gebeuren. Ook om uh, eventuele diensten die je doet te verkopen aan, aan, aan mensen. Hè. Uh, je vraagt een x-bedrag per uur. Hoe onderbouw je dat? Hè? Er worden prijzen genoemd. Ja, zie dat maar zo die mensen te verwoorden, dat je dat vraagt bijvoorbeeld. Weer dat dat mee zit of tegen zit. afgelopen maand juli was, was geen, niet echt een, een perfecte maand met al die regenbuien. En hoe ga je dan, dan mee om? <laughs> Eigenlijk vrij, vrij luchtig, want als je daar heel, heel erg op vast gaat klammen, dan, dan ja, dat is dat alleen maar negatief voor jezelf ook. Maar hoe zie jij de toekomst van je bedrijf voor je? Uh, ja, gigantisch positief. Ik hoop dat er zoveel mogelijk bedrijven of evenementen uit de regio nog bij mij terechtkomen of dat ik bij hun langs ga. Toekomst uh, dat ik de, de hele Achterhoek sowieso een beetje ga veroveren. En daarnaast een beetje richting Twente ook uh, opgaan met, met de ijsklontjes. Er liggen ook nog bepaalde leuke creatieve producten op Daar schap waar we nog een student voor gaan aannemen. Die gaat voor ons een, een product ontwikkelen en op de markt proberen te zetten met onze ideeën. Maar je zei net wel dat je focus een beetje op deze regio in ieder geval ligt. Is, dat, is het niet zo dat je misschien wil uitbreiden voor het hele, hele land, misschien Duitsland, misschien België? Ja, dat, dat zal ook wel in de markt liggen, maar ik ben 23 en men ziet mij toch nog als een, als een, een, een, een jong iemand. Maar die ambitie heb je wel? Zeker, heel, heel grote ambities. Maar ja, het is gewoon langzaam beginnen en dan langzaam groter worden, daar zie ik meer in. Dan dat je in één keer hele grote stappen gaat maken. Als mensen nou meer willen weten van Event Ice Service, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze kijken op onze website uh, www.eventiceservice.nl Daar kun je alle informatie vinden over de ijsklontjes, de crusteis, de evenementen, de service en diensten die we verder verlenen. En dat was onze verslaggever Francis die een dagje op bezoek ging bij EFBus. Twitter klinkt iedereen tegenwoordig bekend in de oren. Facebook, LinkedIn, al deze social media kunnen worden ingezet... om je onderneming succesvol te maken. Hoe bereik je als ondernemer via deze netwerken je doelgroep? Social media specialist Jeroen Voorthekken noemt zichzelf de socialist... en kan ons uitleggen hoe social media het beste zakelijk gebruikt kunnen worden. Goedendag meneer Voorthekken. Goedendacht. Uh, gebruikt u zelf social media om uw onderneming te promoten? Uh, jazeker. Ik, ik, ik maak geen reclame uh, en ik, ik, ik publiceer eigenlijk alleen maar mijn, mijn visie op dingen. Uh, in de vorm van artikelen op mijn weblog, uh, soms dus in een magazine. En uh, ja, Twitter en Facebook, de vrolijke vos, zeg maar. En uh, ja, dat genereert voor mij uh, naamsbekendheid en uh, ja, daarmee dus ook nieuwe opdrachten. En welk medium is het meest geschikt voor, voor een bedrijf of een onderneming? Nou, dat hangt eigenlijk van twee dingen af. Ten eerste van je doel en van je doelgroep. Want waar je doelgroepen zit, uh, dat bepaalt uh, welk sociale netwerk voor jou uh, het meest belangrijk is. Uh, vaak wordt er gedacht van we moeten op Twitter gaan, want uh, Twitter is veel nieuws. Uh, jullie begonnen ook mee in introductie. Uh, maar Twitter heeft 1 miljoen leden, terwijl Facebook veel groot is, rond de 4,5 miljoen. In Nederland en huis zeg maar op de 11 miljoen accounts. Ja, en, en welk medium zou dan, uh, of als je dan, als, als je het over Twitter hebt, welk bedrijf, welke doelgroep zou daar het meest geschikt voor zijn? Nou, op, op, op Twitter uh, zei ik tot ongeveer een half jaar geleden altijd op Twitter zitten over het algemeen ondernemers, journalisten en mensen uit de ICT. Wat verandert nu wel een beetje, je ziet eigenlijk dat steeds meer. Ja, mag je het zo zeggen. Normaal en steeds meer consumenten ook gebruik gaan maken van, uh, van Twitter. En, en daarna zit achter elke journalist, achter elke ondernemer... of achter elke ICT-man zit er natuurlijk ook gewoon een consument. En je opent als jonge ondernemer een Twitter-account. En dan? Heeft u een aantal tips? Uh, ja, nou, voordat ik daarmee zou beginnen met het openen van een Twitter-account... zou ik nou eerst eens gaan kijken van... wat wordt er over, op Twitter over, over mijn bedrijf, over mijn... Uh, over, over mijn onderwerp, dus ja, jouw business, wat wordt er nou gezegd? Nou, dat kun je doen via search.twitter.com. En dan kun je een zoekterm invullen en dan krijg je eigenlijk een overzicht van alle tweets... van wat er over jouw onderwerp of over jouw bedrijf wordt gezegd. Nou, zo kun je even een beetje in kaart brengen van, goh, wat zegt men nou? Wat speelt er, wat is er op? En, en daarna pas zou je eigenlijk een account aan gaan maken... en, en zelf mee gaan doen in, in, die, in, die, in die conversatie. En waar liggen mogelijkheden dan bijvoorbeeld... Op LinkedIn of Facebook? Um, nou, LinkedIn zie ik persoonlijk meer als, als een, een verlengstuk van een offline netwerk. Um, um, ik geloof zelf niet zo in, in het uh, heel actief genereren van nieuw business via LinkedIn. Uh, voor mij is het dat ik uh, bijvoorbeeld u uh, offline ontmoet op een avond. Uh, er is een visitekaartje en vervolgens uh, blijven we in contact via LinkedIn. Maar normaal... Het contact vaak verloren gaat, kan ik nu uh, ja, zien wat u doet. Misschien wisselt u van baan, uh, misschien bent u ergens op zoek of, of ziet u iets van mij waar u geïnteresseerd in bent. Dus voor mij ligt daar de mogelijkheid om het contact niet te verliezen, maar verder te gaan. Nou, voor Facebook uh, daar zie ik dat toch een beetje anders. Facebook, uh, nou, als ik even naar mezelf kijk, uh, daar publiceer ik uh, dingen die ik doe, uh, mijn meningen geef ik daar en daar kan ik verder mijn relatie opbouwen met mensen die ik misschien nog nooit heb gezien uh, en met mijn klanten. En op die manier uh, kan ik er ook weer nieuwe business uit genereren. En kan Huis nog van betekenis zijn of is dat medium passé? Uh, ja, daar zijn de meningen een klein beetje over verdrukt. Uh, kijk, Huis heeft nog gewoon 5 miljoen gebruikers die maandelijks inloggen. Dus één login per maand. Daarnaast hebben ze 3 miljoen gebruikers die uh, één keer per dag inloggen. Dus dat is nog best veel, want er zijn in totaal 1 miljoen Twitter-aars. Dus dat is nog steeds... Hè, we weten niet eens hoeveel actief daarvan zijn. Uh, dat aantal is ook nog een beetje heel ruim geschat, zeg maar. Dus wat er op huis gebeurt, is nog steeds actiever dan wat er op Twitter gebeurt. Dus ja, huis is nog steeds... Ja, nog niet passé. Uh, alleen vind ik het persoonlijk wel moeilijker om, om daar handel te doen. Vooral voor een wat kleinere ondernemer. Bij Facebook kun je heel mooi een eigen pagina beginnen, maar nou, bij huis kan dat niet. Daar zijn wel fanpages, maar dan moet je 7000 euro neertellen. Uh, nou, voor een, een kleinere ondernemer is dat vaak al een hele grote drempel om, om, ja, om daarmee te beginnen. Uh, helemaal als je nagaat, dus eigenlijk een groot deel van de mensen denkt dat Hives aan het doodgaan is, uh, passé is en eigenlijk alleen maar voor tieners is. Dus ja. Nou, voor huis heb ik daar zelf niet zoveel feeling mee. Kun je wel adverteren. Had ik heb uh, ik een pilot meegedaan, maar ook dat... Uh, ja, die conversie daarvan, dus het aantal klanten wat daaruit komt... Dat is ook niet echt dat je zegt van... dan uh, nou gaan we nog een keer doen. Dus is, uh, voor de kleine ondernemers uh, niet aan huis beginnen? Uh, nee, nee, nee. Daaruitzien dus die fanpagina's en dat is echt opgesteld op, op merken. En grote merken als Coca-Cola of, of, of Philips of Volvo. Bij huis, als je een profiel aanmaakte, dan kon je het invullen van welke merken apparaten gebruikte. Nou, en huis biedt nu de mogelijkheid om daar weer op in te steken. Nou ja, dat zal dus voor kleinere merken niet interessant zijn. En heeft u uh, tenslotte een voorbeeld van een onderneming die succesvol is dankzij social media? Nou, uh, ja, We een heel groot bedrijf in Nederland natuurlijk KLM, uh, Wat die doet die, die die is daar heel actief mee bezig. Sprak vandaag nog iemand die. Uh, die grijs had met, met KLM, uh, was absoluut niet tevreden over de service. Uh, kon niet inchecken, zijn boordingpas kon niet aanmaken. Uh, werd een uh, beetje slecht geholpen, maar een beetje. Werd erg slecht geholpen op, op, op het vliegveld, miste ze vlucht. En, en eigenlijk was op dat moment, uh, ja, was er niks te regelen. Uh, geklaagd online, uiteindelijk toch maar. Er uh, KLM een, een tweet uitgestuurd, een Twitterbericht... En dan zie je toch eigenlijk dat het heel snel op wordt gepakt en dat KLM uh, er heel erg op gericht is om, om die online klachten heel snel af te handelen. Natuurlijk omdat het een heel groot bereik heeft. Uh, en daarnaast wat ze ook heel slim doen is dat zij uh, in de gaten houden uh, welke mensen er vertrekken. Dan proberen ze een profiel van te maken, dus waar gaat diegene heen, wat vindt die leuk. En dan proberen ze voordat men aan boord gaat, proberen ze op de reis in te spelen door middel van een presentje. Dat is wel een, ja, een hele verrassende manier van gebruik van social media... want zo ga je eigenlijk de verwachting van je klanten overtreffen. Ja, zo blijkt maar weer dat social media kunnen bijdragen aan een succesvolle onderneming. Dank u wel, Jeroen, voor het hekken. Kledingmerken zijn er genoeg, maar designers weten zich altijd weer te onderscheiden. Cravatta Pelliano is een nieuw Nederlands merk... dat in oktober zijn entree zal maken in de wereld van herenkleding. Het merk is opgezet door vier totaal verschillende jonge ondernemers... die hun krachten nu gaan bundelen om dit bedrijf tot een succes te maken. Wat maakt hun merk anders dan de rest en hoe gaan zij zichzelf in de fashion industrie introduceren? Ik ben hier met Stijn Pelle, een van de vier oprichters van Cravata Peliano. Kun je in het kort uitleggen wat Cravata Peliano precies is? Gravatta Pellejano is eigenlijk een uh, nieuw merk voor echte heren van Italiaanse mode, gemixt met Dutch design. En we beginnen met het lanceren van een dasselijn, wat vanaf oktober uh, in Nederland verkrijgbaar is. En hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Nou, ik studeerde een tijdje in Cambridge in de zomer. En daar liep ik een jachtwinkel binnen. En daar vond ik een prachtige gele gehaakte das. Toen kwam weer terug naar Nederland. En iedereen zei: Stijn, waar heb je die gele gehaakte das vandaan? Ik zeg: Nou, die heb ik uit een mooie winkel in Engeland. En uh, die konden we niet vinden in Nederland. En toen was ik weer op vakantie in Italië in de zomer. En daar vond ik weer van die prachtige dassen. Dus we hebben we een Fiat gehuurd. En zijn we rond gaan rijden. Op zoek naar wat producenten. Nou ja, van het een kwam het ander. Want het loopt nu een beetje uit de hand. Hoe bedoel je, hoe loopt het uit de hand? Nou ja, weet je, als je ondernemer vrienden hebt, dan uh, ga je zo eens bij elkaar zitten en dan denk je, ja, laten we eens een dasselijn importeren van een fabriekje. En dat wordt dan een merk bouwen en dan ga je een organisatie bouwen. Dan zeg je, nee, we willen niet de standaard patroontjes van de fabriek, maar we willen ook een designer hebben die de collectie gaat ontwerpen. En dan wil je er een PR-bureau bij betrekken en met de Esquire zaken doen. Dat gaat maar door en maar door en maar door totdat uh, datgene wat nu eigenlijk is geworden. Marine Lichina, de ontwerpers voor het merk, dat is het wat je graag wil, uh, wil dat de mensen gaan meemaken met jullie das. Het doel van het merk is om mannen een soort van uh, kans te geven om zichzelf te uiten met mannelijke kleding. Die toch een soort van stukje van verzorgde uitstraling die eigenlijk al honderden jaren gaande is in zich heeft. Dus enerzijds hebben we de, de goede dingen van de traditie van de herenkleding te pakken. En anderzijds geven we het een soort van 21e eeuwse draai. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Het is niet zo heel geheimzinnig eigenlijk. Inspiratie komt naar mijn idee overal vandaan. Feitelijk wat je doet, zeker in de... In de postmoderne tijd waarin we leven. Je haalt stukjes van bestaande dingen, die haal je weg en die breng je weer op een nieuwe manier bij elkaar. Dus zie het gewoon als een puzzel die je maakt van bestaande puzzels. Dus je schudt een paar dozen puzzels open en dan ga je gewoon net zo lang dingen tot elkaar brengen tot je denkt van dit is het. En natuurlijk wat wel heel belangrijk is om, om je te houden aan, aan de eigenschappen, het karakter van het merk. Wat wil je dat de mensen meemaken? En daar spiegel ik dus steeds de ideeën waar ik mee kom. Zo van dit zou een leuke das zijn, dat zou een leuke das zijn en zodra dat zover is dan klopt het ook. En natuurlijk dat is het leuke aan de creatieve vind ik. Het is best wel intuïtief. Dus meestal voel je het ook aan. Dat je denkt van oké, okay, dit is er eentje. En wat is er dan zo speciaal eigenlijk aan jullie das? Aan de ene kant zijn we echt van de, van de craftsmanship, zoals het in Engels heet, van de ambacht. En wij maken geen compromis. Zelfs een merk als Louis Vuitton, die is er pas op gepakt dat ze adverteerden dat alles met de hand werd gemaakt. In uh, kleine workshops in uh, Parijs, dan bleek het gewoon naar China te komen. Wij gaan ook altijd voor gewoon eerlijk... Het wordt in Italië gemaakt, in kleine ateliers. Dus het is of echt de beste zijde, 100%, of het is de beste karsmeer of wol die we kunnen vinden, zeg maar 100%. Uh, geen rare toevoegingen, geen uh, lompenfabricage. Dus je krijgt ook iets dat 20 jaar mee kan gaan als je goed verzorgt. Aan de andere kant uh, proberen we dingen niet te gek te maken. Je gaat natuurlijk niet een, een piano stropdas maken of zo. Het is geen uh, feestartikelenwinkel wat we runnen. Maar we proberen dingen wel een, een bijzondere draai te geven die niet een soort van clownesk iets is, dat je niet meteen opvalt, maar dat het toch iets bijzonders geeft. En als je dichterbij komt kijken, dan valt er ineens op van, hé, hey, dat, dat is niet wat je zou verwachten. Eén een van de das in de nieuwe collectie, dat, dat lijkt een, een normale das met stipjes. Maar als je dichtbij genoeg komt, zul je zien dat die stipjes eigenlijk niet zijn wat je verwacht dat ze zijn. En jullie willen het in ieder geval groots gaan aanpakken? Hoe gaan jullie dit allemaal doen? Uh, wat we gaan doen is in oktober ons merk lanceren. Dan staat de wereld versteld van de nieuwe Ralph Lauren die wij willen worden. En we gaan een pop-up store openen, een tijdelijke winkel in Rotterdam. En we gaan voor de media een grote campagne organiseren. Zodat iedereen van onze dassen gaat weten. En waarom juist gelijk het duurdere segment? Nou, omdat het onze voorliefde is. Wij houden van goede producten. En uh, dan is het ook logisch dat je in dat segment actief gaat... omdat je alleen maar passie kunt hebben voor een product waar je zelf ook echt van houdt. En Ik vind het prachtig om dassen te dragen en mooie schoenen aan te hebben. En ik denk dat er heel veel minder Nederlanders en wereldburgers zijn die dat ook zouden moeten. Dus daar willen we ze voor inspireren. Waar zien jullie jezelf over een jaar bijvoorbeeld? de droom die wij hebben, het is de nieuwe Ralph Lauren te worden. En wij denken dat dat kan, omdat die klassieke modemerken, ja, die durven niet zoveel meer. Die verkopen vooral nog heel klassiek in de winkel hun producten. En wij gaan meteen op het internet heel actief zijn. En dat is dus wat wij doen. We verkopen een hele hoop hele mooie producten, die eigenlijk te duur zijn om in te kopen in, uh, in je shop, omdat je dan heel veel kosten hebt. En we verkopen het via het internet. Ja, dat is nou het leuke van, uh, van het internet, uh, is dat wij meteen internationaal gaan. En ook meteen aan de dandy's in New York, de zakenmannen in Milaan, onze dassen kunnen doen. Leveren. Uh, en via andere kleermakers. En ik denk dat daar heel veel toekomst in zit. En over een jaar ja, denk ik gewoon dat uh, iedereen in de wereld moet hebben gehoord van ons merk. En onze dassen moet aanschaffen. Waar kunnen mensen de, de dassen vinden op het internet? Ja, vanaf oktober kun je allemaal naar caravattapeliano.com surfen. Of naar simpelweg en daar vind je onze collectie. En ik zal je al vertellen dat dat al een hele beleving op zich hoort, die website. Dat je dan al zo verliefd wordt op Italië, op de das, dat je denkt... ja, maar ik als zakenman of ik zelfs als journalist moet zo'n prachtige das gaan aanschaffen. En tot slot, als je in één woord jullie ze zou mogen omschrijven, wat zou dat dan zijn? Alsof je een Kashmir schaapje aait. Dat is onze das. Ja, en onze zendtijd zit er bijna op. Het volgende uur nemen onze collega's Anne de Jong en Kamram Oela... het van ons over met Zeemiel FM. Het klinkt als een programma gemaakt door de PVV. Heren, waar gaat het over? De PVV, niet. Ja, absoluut. Heel erg onafhankelijk de Zemiel, zijn De dat is toch het logo van de PVV? Is puur toeval. Nee, dat is, dat is toeval. geen toeval. Het is een beetje geïnspireerd op Martin Bosma. Die had een idee over meer Nederlandstalige muziek... op de Nederlandse radiozenders. En daar gaan wij het over hebben. De Nederlandse muziekindustrie. Van de lokale krogtijgen tot de polypjes, Want Marco was is natuurlijk gisteren geopereerd. Maar hoe ontstaat ja. een poliep en wat kan je eraan doen? En natuurlijk een gouden ouwe. Ja, ja, ja, de man die busje komt zo geschreven heeft. Wij hebben hem gevonden en wij spreken hem straks iets voor vijf uur. Dus als ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ook het volgende uur naar Radio 1. Zemeel FM. Vooral als je houdt van hele Nederlandse, Nederlandse muziek. En hij gaat natuurlijk ook zingen. Nee, daar gaat iemand zingen. Dat is niet er de man van Busje zingen. komt dat zo. Nee, dat is anderen. Nee, dat is Ronald Engel. Oké, okay, en het loopt tegen 4 uur en dus gaan wij plaatsmaken voor het NOS-journaal. Morgenavond meer ondernemerschap bij uitgesproken WNL op televisie. Een portret over een jonge ondernemer, Thao Klerks. horen graag wat u van dit programma vond. Laat uw reactie achter via Twitter met de hashtag WNL. En dan komt het bij ons aan. We bedanken u voor het luisteren naar WNL Society Club... in het kader van het Radiolab op Radio 1. En wensen u een heel stijlvolle nacht. Ja, ik wens u ook nog een uh, hele fijne nacht toe. Of een ochtend. Het is maar net hoe je het bekijkt. Inderdaad. Bedankt voor het luisteren. Dag. Ville nacht. De WNL Society Club... Wakker Nederland. Omroep WML.